Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De fractieleiders van de grootste partijen hebben vanavond de koningin geadviseerd over de voortzetting van de formatie. VVD-leider Rutte wil een conceptregeerakkoord schrijven waar andere partijen zich bij kunnen aansluiten. Hij ziet ook nog mogelijkheden voor een rechtse coalitie met gedoogsteun van de PVV. Maar PVV-leider Wilders ziet dat op dit moment niet. Die denkt aan nieuwe verkiezingen als het schrijven van dat conceptregeerakkoord mislukt. CDA-leider Verhagen wil ook dat Rutte een conceptregerakkoord schrijft. En PvdA-leider Cohen wil een vijfpartijenkabinet van VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks. Of een kabinet met VVD, PvdA en CDA. Een man met rechtsextremistische sympathieën die wilde dat zijn sperma alleen voor blanke vrouwen zou worden gebruikt, heeft bij twee spermabanken in Nederland gehoor gekregen. Dat meldt het programma uitgesproken van de VARA. Op internet zegt de man dat hij met zijn zaad het Arische ras wil versterken. De Vereniging voor Kunstmatige Inseminatie gaat nu bekijken... of de richtlijnen voor spermadonatie moeten worden aangepast. Tennisser Rogier Wassen is met zijn Duitse dubbelpartner Florian Maier... uitgeschakeld op de US Open. Ze verloren in de achtste finales in drie sets van de Spanjaarden Granoyes en Robredo. In het enkel spel plaatste Novak Djokovic zich voor de kwartfinales... door een overwinning op de Amerikaan Marty Fish...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 No!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 is vijf kwartier, we staan zand en stui, ik het station. We staan zand en ik de regen, ik de tong. Jij bent aan de en ik de bonbon. We staan zand en ik de kalkoen. Ik ben het zakje, luk. jij de thee. Ik ben de stijl. kaas, jij de soufflé. Ik ben de keizer, jij de sneeuw.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 Sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dit vind ik. nou echt Ik wij zijn het varken en de tang. Romantiek, de romantiek, er bestaat toch helemaal niet? en een vries. Dat weer mijn Jij Gelder. bent het schrikdraad de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de Hierop. kip.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 Het me, me ZFM, al twintig jaar live in Zandvoort en jij bent erbij So thank you, I believe in miracles. We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 Leuke Vendel. Echt een leuke venner.